10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Een Gronings advocatenkantoor wil de staat en de Nederlandse aardoliemaatschappij aansprakelijk stellen voor de gevolgen van de aardbevingen in Groningen. Het kantoor staat te gedupeerden van de aardbevingen bij. De aardbevingen werden veroorzaakt door de gaswinning van de NAM, waardoor aanzienlijke schade is aangericht aan huizen en bedrijfspanden. Het gaat volgens het kantoor niet alleen om directe schade, maar ook om schade op lange termijn.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 Ze zijn natuurlijk met name op zoek naar bewijsmateriaal voor die afpersing, voor die bedreiging van andere motorclub. Eh, dat doen ze minieus op verschillende locaties. Er zijn zo'n 250 agenten bij betrokken. Dus dat gaat nog wel enkele uren duren voordat de hele operatie is afgelopen. Bij kinderopvangorganisatie Corijngroep uit Eindhoven verdwijnen dit najaar 185 fulltime banen. Meer dan 300 mensen komen daardoor op straat te staan. Gedwongen ontslagen zijn onvermijdelijk, zegt bestuursvoorzitter Notten. In totaal werken bij Corijn Groep zo'n 1500 mensen. De reorganisatie wordt doorgevoerd omdat de vraag naar kinderopvang terugloopt. De uitspraken van Eurogroep-voorzitter Dijsselbloem zijn tegenstrijdig. Dat zegt oud-minister van Financiën en oud-voorzitter van het IMF Ruding... in het NOS Radio 1-journaal. Wat hij aan de ene kant heeft gezegd dat Cyprus en Cypriotische banken... een uniek geval zijn, wat op zich wel waar is. En aan de andere kant dat hij heeft gezegd dat het, ja, dat het toch gevolgen heeft voor mogelijke volgende gevallen in andere landen. Kijk, dat kan niet allebei tegelijk waar zijn natuurlijk. Maandag veroorzaakte een uitspraak van Dijsselbloem... in een interview met de Financial Times en Reuters veel commotie. Dijsselbloem zou hebben gezegd dat de oplossing voor Cyprus... een blauwdruk is voor volgende gevallen. Zelf zegt hij dat hij verkeerd geciteerd is. In Egypte zijn een Noorse vrouw en een Israëlische man door hun ontvoerders vrijgelaten. Vrijdag werden ze op het Gireiland Sinaï gekidnapt. De ontvoerders wilden druk uitoefenen op de Egyptische autoriteiten... om twee familieleden vrij te laten die vastzitten vanwege drugshandel. De politie heeft toegezegd de zaak opnieuw te zullen bekijken. De ontvoerders hebben daarop besloten de twee gijzelaars vrij te laten. Dan nog het weer. Vandaag en morgen droog en geregeld zon. Het wordt drie of vier graden en de oostenwind neemt wat af. ANWB-verkeersinformatie met files door ongelukken op de A1 Amsterdam naar Amersfoort. Daar staat bij Muiden 4 kilometer, daar zijn de reistoken wel weer vrij. Op de A4 naar Den Haag, een ongeluk bij Soeterbouw Daar staat 3 kilometer en daar is de reis ook dicht. Op de A20 richting Hoek van Holland, een ongeluk gebeurd bij Rotterdam Centrum. Daar staat ook 3 kilometer en ook daar is de reis ook dicht. En op de A28 richting Utrecht, 2 kilometer voor Knopend Hoeve Hoevelaken. En bij Knopend Hoevelaken is de linkerreis ook dicht.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 Sven Kokkelman. Jeroen Dijsselbloem geeft voorlopig maar even geen interviews meer. Dat is het advies van zijn partijgenoot Willem Vermeent. Gemeenteraden kunnen best wat kleiner. Eerdere onbruikbare sporen kunnen opeens tot een oplossing leiden in een oude moordzaak. Kijk, vroeger had je gewoon eigenlijk in de beginjaren zeg maar een bloeddruppel nodig... ter groot van een euro, zo, zo groot. Ja, tegenwoordig kunnen we uit een paar cellen al een profiel halen. En tot ochtendhumeur van Mart Smeets. Het is bijna 6 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Gemeenteraden, dames en heren, kunnen het best wat kleiner. 10% namelijk. Als gevolg van dit voorstel raken duizend gemeenteraadsleden hun zetel kwijt. En daar zijn veel raadsleden morricus op tegen. Toch is het uh, waarschijnlijk zo dat het voorstel het gaat halen in de Eerste Kamer. En de man die dit allemaal heeft bedacht heet Pierre Heijnen. En die is Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom kunnen ze kleiner? Uh, voor 2002 uh, hadden gemeenteraden minder leden effectief dan uh, sinds 2002. En het voorstel beoogt om dat gedeeltelijk uh, weer op dat niveau terug te brengen. Ja, wat, sch wat schiet je ermee op eigenlijk? Uh, nou ja, dat je dus het aantal raadsleden hebt wat, uh, toen, waar je toen mee uit de voeten kon. En wat dus een noodzakelijk aant aantal is om de taken van gemeenteraden goed te kunnen uitoefenen. Ja, maar heb je er niet uh, juist in deze tijd veel nodig om uh, ook op lokaal toezicht... met uh, beleggingen, al het gedoe met geld, uh, waar het nog wel eens misgaat... ook in de gemeente, om daar goed op toezicht op te houden? Nou, ik zat voor de Partij van Arbeid al in de tachtiger en negentiger jaren... in de gemeenteraad van uh, Den Haag. En toen moesten we begrotingen goedkeuren van culturele instellingen... ziekenhuizen, verpleeghuizen, vuilverbranding, energiebedrijven. Dat ja. hoeft nu allemaal niet meer. Nee. Dus uh, er komen inderdaad taken bij uh, voor gemeenten. Maar er zijn ook taken afgegaan... Uh, dat fluctueert in de loop der tijd. Uh, het aantal waar we decennia lang tot 2002 goed mee uit de voeten konden. Dat kan u ook. En dat dit voorstel is eigenlijk een reactie op het voornemen van het vorige kabinet. Van VVD, CDA en PVV. Die wilden het aantal gemeenteraadsleden maar liefst een kwart terugbrengen. En toen stond ik voor de keuze, ga ik nou oppositie voeren als Partij van de Arbeid... door alleen maar nee te zeggen, of ga ik dat doen op een constructieve manier? Een manier eh, waar ook eerder al groot draagvlak voor bleek... te zijn bij D66 en bij andere partijen, ja. die allemaal sinds 2002 hebben gezegd... ja, die uitbreiding van toen, die verbouwing van die raadszalen... daar moeten we een eind aan maken. Ja. Gaat dit ook niet ten koste van veel lokale partijen... die vaak maar met één of twee zetels in de raad zitten? Ik denk dat er meer gemeenteraadsleden zullen verdwijnen van de grotere partijen in de aardige zaak, maar ik moet toegeven dat het iets moeilijker wordt... voor de allerkleinste partijen om de kiesdrempel te halen. En ja. dat, komt, uh, dat is het gevolg van het verkleinen van de gemeenteraden. Ja, dus u draait met veel genoegen de leefbaarheidspartijen de nek om? Nee, want die blijken af en toe best wel groot. Maar uh, soms ook heel klein. Ja, en datzelfde geldt voor VVD-partij van Arbeid, cda en sommige andere gemeenten. Ja. Um, aan de andere kant zeggen veel van die raadsleden... dat ze het nu heel druk hebben. Ja, uh, dat klopt. Dat is ook van alle tijden. Dat je het als raadslid druk hebt, en dat is ook heel goed. Want uh, dan maak je echt werk van uh, de opdracht... om het volk te vertegenwoordigen en het gemeentebestuur te controleren. Maar mijn stelling is dat de werkdruk meer wordt bepaald... door de omvang van de fracties dan de omvang van de raad. Een raad van 21 uh, leden... Met vier fracties uh, heeft het minder druk dan een raad van 19 leden met tien fracties. Ja. Uh, nou, u zegt, uh, het gaat wa waarschijnlijk wel ten koste van uh, een paar kleinere uh, partijen. Nou, hebt u de PVV nodig, hè? uw vrienden van de PVV, om dit voorstel door de Eerste Kamer te krijgen? Uh, ja, dat daar ziet het eruit. De, ja. Althans, ja, Kijk, ik, ik, ik ga er eigenlijk vanuit dat de Eerste Kamer uh, met enig historisch besef... van wat is er nou de afgelopen tien jaar op dit punt uh, gebeurd, de zaak zal behandelen. En dan kan het bijna niet anders dan dat er een hele brede steun is... van D66 tot en met de PVV voor dit voorstel. Dat zet eindelijk een punt ja. achter de discussie van hoe groot moeten die gemeenteraden zijn. Ja. En de PVV, ja, uh, dat is de partij die in het vorige kabinet tekende voor een kwart minder raadsleden. Dus het zou wel heel gek zijn als ze die die reductie niet voor hun rekening zouden willen nemen. Ja, de vraag is, uh, wat uw partijgenoot, de minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk, wil uh, dat gemeentes meer gaan samenwerken en daar waar uh, nodig of mogelijk gaan fuseren. Dus dan krijg je een supergemeente dus met uiteindelijk minder raadsleden in zo'n grote supergemeente. Nou, die, nee, dat is nu ook zo dat hoe groter de gemeente, hoe meer raadsleden, de grote steden, hebben daar uh, nu 45. In mijn voorstel worden dat er 41. Ja. Uh, kleinere gemeenten die samengaan, zullen dus meer raadszetels krijgen. Dus dat is ook nog een stuntje in de rug voor meneer Plasterk? Nou, nee, dat staat er echt los van. Het gaat om het aantal noodzakelijke raadsleden... wat in enige gemeente nodig is. Rekening houdend met enige vertegenwoordiging. Representatie van de bevolking in een gemeente. Ja. En rekening houdend met de, ja, met de, met de controlerende functie... die uh, je een gemeentebestuur moet hebben met al hun uh, taken. Ja. En dan gaat het erom dat je eh, niet het maximaal aantal raadsleden hebt... maar het strikt noodzakelijke aantal. Ja. In deze barre uh, financieel-economische tijden bezuinigen we op alles. Iedereen ja. moet bezuinigen. Ja. Dan gaan tienduizenden ambtenaren de laan uit. Ja. En dan zou het wel heel gek zijn als de politiek zichzelf helemaal buiten beschouwing laat. Ja, er wordt overal op bezuinigd behalve op het aantal kamerleden. En nou, dat zou wat mij betreft ook een punt uh, kunnen zijn. Maar ik stel vast dat er tot nu toe uh, daar weinig harim over is. Ja, hoe zou dat komen? Uh, nou ja, omdat uh, 150 Kamerleden niet heel veel is. Uh, zeker niet ten opzichte van parlementen in andere uh, westerse Europese landen. Nou. Wij hebben een betrekkelijk klein parlement... Uh, en, uh, maar toch ja. gaan er al jarenlang stemmen op. Uh, het verkiezingsprogramma zijn er in het verleden over volgeschreven... Zeker. om het aantal Kamerleden terug te brengen naar 100 en dan meer medewerkers uh, aan de gang te krijgen daar. Klopt, in het verkiezingsprogramma van de Partij voor Arbeid 2006... Ja. stond 100 Kamerleden. Ja. In het regeerakkoord van Rutte 1 stond ook een vermindering van het aantal Kamerleden. Ja. Maar ik stel vast dat als puntje bij paaltje komt uh, het daar niet uh, van komt. Nee, Kamerleden gaan zichzelf uh, niet echt bezuinigen, nou ja, wat mij betreft nogmaals is ook dat bespreekbaar... Uh, waar het bij die gemeenteraadsleden om gaat. Dat is een uitbreiding die heeft plaatsgebonden terugbrengen. Dus ja. het is niet een vermindering. Ja. Het is het terugbrengen van het aantal uh, van voor 2002. Goed. Uh, wanneer kunnen we het voorstel verwachten... om 10% minder Kamerleden te krijgen uit uw mond? Nou, dat weet ik niet. Daar zou ik eerst intensief over moeten praten. Ik stel vast dat als het bij Paaltje komt... de opvattingen daar toch uh, verdeeld over blijken te zijn. Pierre de Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Ik dank u wel. Niks te danken.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 dat de politie er weer aandacht aan wil besteden. Deze week in Karo, Goedemorgen Nederland, Cold Case. En het zal je kinderen zijn. De ontwikkelingen op het gebied van DNA, dames en heren, gaan razendsnel. Dat leidt regelmatig tot een doorbraak in oude moordzaken. CSI in de polder dus, met Marielle Beurs. Ligt een stuk textiel... Op een groen uh, operatiekamerkleedje. Nou, wat je hier ziet is dat uh, deze medewerker bezig met een, uh, ja, een stuk kleding. En dat ligt op een uh, speciaal uh, blad om het, uh, om het, het ja, goed schoon te houden. Nou, je ziet vervolgens gaat zij nu op zoek naar, uh, naar bloedsporen. En er zijn speciale testjes voor om te kijken of het ook echt bloed is. Heeft er nu heeft ze dus een spoor van het stuk textiel afgehaald. En ze gaat nu met deze flesjes met chemicaliën kijken of het echt bloed is. Lex Meulenbroek, DNA-onderzoeker bij het NFI. Op deze afdeling is menig cold case vlot getrokken. Ja, ik denk dat DNA-onderzoek enorm uh, van waarde is in cold cases. Omdat we nog meer dan bijvoorbeeld tien jaar geleden sporen kunnen vinden. We kunnen ze veel beter ook van het object afhalen. Maar ik denk dat de allergrootste winst is natuurlijk in dat het DNA-onderzoek nog verder is ontwikkeld. Kijk, vroeger had je gewoon eigenlijk in de beginjaren zeg maar, een bloeddruppel nodig ter grootte van een euro. Zo, zo groot. Ja, tegenwoordig kunnen we uit een paar cellen al een profiel halen. Dus er zijn nieuwe sporen naar het Nederlands Forensische Instituut. Maar er zijn ook oude sporen of uh, DNA-sporen die al daar liggen... en die opnieuw bekeken worden met de nieuwe DNA-technieken van nu. Na van Meerwijk is forensisch onderzoeker bij de politieregio Midden-Nederland. Voor het Cold Case-team zoekt zij naar sporen van een moord uit 2002. Nou, het is niet meer het, uh, eigenlijk het vinden, het is meer weten welke technieken er nu toegepast worden. Je gaat kijken of er inderdaad op dat moment uh, sporen aanwezig zijn... die met uh, de huidige techniek uh, opnieuw bekeken kunnen worden en meer resultaat kunnen geven. Dat ga je doen, dus je bent meer bezig, niet meer op een plaatselijk, maar meer in het laboratorische werk. Over laboratorium gesproken, terug naar het NFI. Ze is ook helemaal uh, ingepakt, witte jas natuurlijk... maar ook handschoenen, uh, slofjes, uh, mondkapje. Ja, klopt. Om uh, dit werk te doen moet je dus helemaal ingepakt zijn. En dat is uh, heel belangrijk, omdat je natuurlijk uh, wil voorkomen... dat het uh, DNA van de onderzoeker op het uh, object terechtkomt. Dus zij moet helemaal zichzelf uh, afschermen. En op die manier kunnen ze dus uh, die sporen gaan zoeken. Maar wij lopen hier op de gang... Het mag niet naar binnen? Nee, nee, nee. niemand mag hierin. En uh, het is absoluut onmogelijk om hier uh, als niet-medewerker uh, naar binnen te kunnen. Gelukkig zijn er wel veel ramen. Kunnen we do door het raam naar binnen kijken? Je ziet hier heel veel apparaten staan. Nou, die bloeddruppels die gaan dan nu naar deze ruimtes toe. En deze hele high-tech apparatuur haalt het DNA uit die bloeddruppels. En dat gaat eigenlijk helemaal automatisch. het vervolgende laboratorium, daar gebeurt uh, het, uh, het vermeerderen van de stukjes DNA die we willen onderzoeken. Ik zal even de apparaten laten zien door het raam waar dat gebeurt. Het zijn eigenlijk vrij kleine apparaten, maar we hebben er heel veel. Die staan daar rechtsonder. Het lijken wel een beetje ouderwetse faxen. Ja, het is een heel apart design. Via nog meer ingewikkelde apparaten en bewerkingen rolt er uiteindelijk binnen 24 uur een uniek DNA-profiel uit. En wat denk ik ook nog heel aardig is om te realiseren... is dat je dus technisch heel veel meer kan. Maar dat je natuurlijk ook met zo'n profiel tegenwoordig veel meer en veel beter kan gaan zoeken. De DNA-databank is natuurlijk een stuk groter geworden. En daarnaast kunnen we ook naar andere databanken gaan kijken. Dus elk profiel wat wij er hierin stoppen... wordt ook in 14 andere databanken in Europa bekeken. En we zien dus met enige regelmaat dat zo'n spoor matcht met iemand in Duitsland bijvoorbeeld of in, uh, of in Frankrijk. Nou, dat is natuurlijk heel interessant. In het verleden mocht alleen op vrijwillige basis DNA-materiaal worden afgenomen. Tegenwoordig kom je automatisch in de databank als je bent veroordeeld voor een misdrijf waar minimaal vier jaar op staat. Dus het zijn wel de zwaardere delicten, natuurlijk moord, zedenzaken, maar inbraak valt daar ook al onder. Er zitten alleen maar mensen in die echt veroordeeld zijn of die verdachten zijn... En de zaak wordt nog onderzocht. En uiteraard zitten daar al de sporen in waarvan we niet weten van wie, uh, van wie het is. Daarnaast lijkt het voor steeds minder Nederlanders een probleem te zijn om vrijwillig DNA af te staan als daarmee een gruwelijke moord kan worden opgelost. Zoals in de zaak Vaasteren. Zondagavond 18 november 2012 heeft de politie Friesland een 45-jarige man van Nederlandse afkomst uit Uitwoude aangehouden. Het DNA-profiel van de aangehouden verdachte matcht met het DNA-profiel van het daderspoor. Het verwantschapsonderzoek heeft tot een doorbraak geleid. Ja, zeker. En ja, dat, dat zien we natuurlijk nu ook al. Dat er doorbraken komen in oude zaken door DNA-onderzoek op een andere manier in te zetten. En uh, daarom is het ook heel belangrijk om al het materiaal goed te bewaren. En wat we ook zien is dat, uh, en dat realiseert het politieteam zich ook... van ja, wat er nu nog niet kan, kan misschien over vijf of tien jaar wel. En we zijn heel veel zaken blij dat we destijds hebben gezegd... we stoppen ermee, we kunnen even niks meer en we wachten. Dat is op dat moment heel frustrerend. Maar we kennen genoeg zaken. We zijn blij dat we niet alles toen hebben opgebruikt. Want nu kunnen we er iets veel meer mee. En dan is er nog een punt. Bewijsmateriaal is soms door vele handen gegaan. Hoe weet je dat zo'n spoor niet van een collega is? Ja, en dat willen we natuurlijk zien te voorkomen. Naninda van Meerwijk. Wat je dan doet is, uh, je gaat dan DNA van je eigen collega inderdaad uh, veiligstellen. en dan ga je dan vergelijken met de sporen die je hebt. En juist door deze uh, keuze te hebben gemaakt en dit uit te sluiten... hebben we ook helder zicht over de sporen die we op dit moment hebben. Dus we kunnen ook uh, ja, valse sporen zeg maar, eruit halen... en ons echt richten op mogelijke dadersporen.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 Straks Jeroen Dijsselbloem geeft voorlopig maar even geen interviews. Advies van zijn partijgenoot Willem Vermeent. Eerste uur het de Hier is Mart smeets Ik ben een naoorlogskind, opgevoed met waarden en normen... die gegrondvest werden door mensen... die in vrede en wassende voorspoed wilden gaan leven. Geen oorlog meer, zelfs geen koude. En het eerste principe dat ik meekreeg om te kunnen leven en overleven was... hard werken... Nooit meer uitgeven dan dat je hebt een goed mens zijn in je omgeving en gelukkig proberen te worden. Met werken verdiende je geld en van geld kon je je leven gaan inrichten. Geld zette je op de bank naar keuze en je vertrouwde de mensen die daar werkten. Zij zorgden voor die prettige rente zodat er volgend jaar een nieuw bankstel kon worden gekocht en je ook met vakantie kon gaan. Geld naar de bank brengen was een kwestie van vertrouwen. In dik 60 jaar heb ik eigenlijk nooit getwijfeld aan het feit dat mijn bank er met mijn centen van door zou gaan of stomme dingen zou gaan doen. Op een of andere manier dacht ik altijd: daar zijn die lieden te fatsoenlijk voor. Bankmeneren en bankmevrouwen waren voor mij het verlengstuk van een krachtige Mercedes, een schitterend zittend grijs maatkostuum of een mantelpak van Maison de Bonnetterie. En boven alles: ze hadden manieren. Hoewel ik wel al een paar decennia doorheb dat er ook opmerkelijk veel slechteriken op deze wereld staan... en nu steeds meer duidelijk wordt dat zeer velen van bedrog een deugd hebben gemaakt... heb ik toch nog steeds het idee dat zulks bij bankmensen nog wel meevalt. Ja, ik geef het toe, dat is behoorlijk naïef. Want bankmensen, de goede niet te nagesproken, die belazeren de kluit ook. Ook zij maken grove fouten, ook zij dichten het ene gat met het andere... en ook zij proberen het principe uit dat we met meer is beter duiden... en waar mijn socialistische opa een groot tegenstander van was. Eergisteren heb ik voor het eerst in mijn leven een gedachte in mijn bestaan toegestaan... een gedachte die nog nooit in mij huisde. De welke? Wat moeten we binnen de familie met onze bijna zuur verdiende spaarcenten gaan doen... Rekeningen splitsen, een kapitaalvlucht naar het buitenland... de oude sok wellicht, goed opgeborgen in huis... een andere bank, investeren in huizen, in goud... Elsevier goed gaan lezen. Het hield niet op, de ideeën kwamen van alle kanten. De sessie werd besloten met de woorden... je zult je centen maar bij die Likey-bank hebben staan. Ik ging slapen met de gedachte... dat je voor Likey iedere andere naam kan gaan invullen. Dit is geen crisis...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 Nee, vijf voor half elf. U luistert nog steeds naar de KRO op Radio 1. De woorden blauwdruk of schabloon heeft hij naar eigen zeggen niet in de mond genomen. Maar desondanks zorgt een interview dat minister Jeroen Dijsselbloem gisteren gaf aan internationale persbureaus. voor de nodige ophef. De belastingbetaler zou voortaan niet meer moeten opdraaien voor schade in de financiële sector. maar vooral de banken zelf, hun aandeelhouders en de grote spaarders, was de boodschap van de Eurogroep-voorzitter. En meteen gingen de beurzen onderuit. Willem Vermeent, goeiemorgen. Goedemorgen. Oud-minister, oud-staatssecretaris, econoom. Begrijpt u dat? Nou ja, ik vond het uh, op zichzelf een storm in een glas water. En dan zie je ook op de ogenblikant de beurzen zijn vrij vlak en sommige herstel alweer. Ja. Maar je ziet hoe belangrijk communicatie is. Dat ja. is het probleem. Het grootste ja. probleem van Europa is dat ze niet goed kunnen communiceren. Nee, het ook... heeft weinig te maken met, met, met Jeroen. Het heeft te maken met Europa. Nou ja, dat U zegt dat het heeft weinig te maken met Jeroen. Maar uh, oud-minister van Financiën, Olle Ruding zei dat de boodschap telkens tegenstrijdig is. En ook gisteren weer. Nou ja, dat heeft weinig te maken het heeft met de besluitvorming te maken. Wat Europa doet is iedere keer... Een besluit nemen en het weer terugdraaien. En er heel lang over doen. Ja, dan worden de beurzen nerveus. Dat zie je. En de beurzen zijn al nerveus. Dus grote onzekerheid. Dus elk woord wordt gewogen. En vervolgens weer gewogen. Nog een keer gewogen. En dan zie je op het ogenblik. te kijken naar, naar, naar de beurzen. Daar zie je op het ogenblik een vlakke beurs met een licht herstel. Dus ja. het zet niet door. Nee. Dus het is ook een beetje een stomme water. Ja, maar goed. Tegelijkertijd weet je als minister. En zeker als voorzitter van de Eurogroep. To toch ook dat elk woord dat je uitspreekt op dat bekende goudschaaltje wordt gewogen. Ja, ik heb die vader zelf ook gehad. En toen zeiden mijn medewerkers tegen mij... Willem, je moet geen interviews meer geven. En is dat ook het advies aan de minister nu? Nou, als de beurzen zo nerveus zijn... dan kun je beter een, een tijdje je houden. Dus dat is uw advies? <lacht> mijn advies is, wat ik zelf was gekregen... heb soms geen interviews. Nee, maar tegelijkertijd zegt hij... en daar heeft hij ook weer een punt... Uh, burgers willen ook weten wat de gaande is... en je hebt ook een soort van transparantie te bewaken. Maar zijn boodschap was prima. Uh, hij vertolkt wat veel burgers vinden... Banken moeten hun eigen rotzooi opruimen. En niet meer alles afwenden op de belasting betaald. Dus die boodschap was prima. Maar de, de timing. timing? Nou ja, de timing, dat blijkt nu wel. Maar wat ik dus zie in de internationale pers... Ik heb die, die, die persverklaringen even rond uh, doorgenomen. En dat zie ik dan. Dat over het algemeen toch de, de kranten allemaal schrijven... En dat is een gevoel in Europa... Uh, dat Europa niet weet wat ze willen. Nee. En dat het ook te maken heeft met communicatiestrategie. Nou ja, de kranten gaan nog wat verder. De uh, Financial Times, ja. toch niet zonder invloed in datzelfde Europa zou ik zeggen... Uh, dringt nu zelfs aan op het aftreden van Jeroen Dijsselbloem als eurogroepvoorzitter. Ja, dat is typisch Engels. Ja. Daar liggen we niet wakker van. Engels die gaan toch, uh, die toch al uit Europa, dus die vind ik niet maatgevend. Nee, maar die krant heeft wel invloed in Brussel. Die heeft invloed in Brussel, maar dat moeten we niet overschatten. Het ogenblik is zo dat de Engelsen zelf daar het spel zet. En dat geldt ook voor de Engelse kranten, want die zijn altijd anti-Europa geweest. En ja, en nu hebben ze weer een, een stok om de te slaan. Dus ik werd totaal in de indruk van de Engelsen. En Jeroen Dijsselbloem heeft alles goed gedaan? Hij zit er net en het wordt, uh, hij zal het gewoon goed doen. Ik vind hem ook zijn presentatie uitstekend. En het enige wat, ik, ja, wat iedereen kan overkomen, dat je een keer iets zegt op een tijdstip... waar je eigenlijk niks moet zeggen... En, en dat de... de boodschap soms geen interviews. Dus dat is de boodschap aan het adres van uh, uh, <laughs> het ministerie van Financiën. <laughs> nou ja, je kunt ook zeggen, uh, leer er nou eens wat van uh, in dat hele Europa. En zorg nou eens dat je wat sneller en ook eenduidiger met een oplossing komt... in plaats van dat voortdurende gemarchandeer. Nou ja, laat ik een opmerking maken. Als ik kijk um, naar die presentatie, uh, ook de wijze waarop het uh, bijgemoed ben ik best trots op dat het een Nederlander is. Laat ik het maar zo zeggen. Binnen van econoom, voormalig staatssecretaris... voormalig minister, met de beurskoersen voor zijn ogen. Hartelijk dank. Dankjewel. Bijna half elf, dames en heren. Einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl. Ergens in Nederland staat een gele bus. En daarop staan de letters lijn 1. En in die bus zit Naida Goedemorgen. Goedemorgen Sven, dat klopt helemaal. En de bus staat nu in de stad waar ik ben opgegroeid, in Rotterdam. Want in Rotterdam ga ik praten over dementie. Want nog even, en dementie is volksziekte nummer één. Maar ja, wordt hier wel genoeg aandacht aan besteed? Dat is de vraag. Maar eerst het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal gerechtshof in Amsterdam doet vrijwel zeker op 26 april... uitspraak in het hoger beroep van de Amsterdamse Zedenzaak. Dat heeft de voorzitter van het half gezegd aan het begin van de zitting. Het Openbaar Ministerie komt vandaag met een nieuwe strafeis... tegen Robert M. voor het misbruik van 67 kinderen... en tegen de partner van M. Richard van O. Steeds meer kinderen groeien op in gezinnen met een laag inkomen... blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er is vaak te weinig geld om nieuwe kleren te kopen en op vakantie te gaan. En ook een warme maaltijd is niet. Niet vanzelfsprekend. Een Gronings advocatenkantoor wil de staat en de Nederlandse aardoliemaatschappij... Aanspra aansprakelijk stellen voor de gevolgen van de aardbevingen in Groningen. Het kantoor staat de gedupeerden van die aardbevingen bij. En bij invallen bij motorclub Trailer Trash Travelers... zijn zeker 17 mensen gearresteerd. Het Openbaar Ministerie verdenkt de club van afpersing van leden van een andere motorclub. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB verkeersinformatie Op de A20 richting Hoek van Holland staat bij Rotterdam Centrum drie kilometer. Komt er een ongeluk met een vrachtwagen drie personenauto's? Bij Rotterdam Centrum is de ook afgesloten. Je kunt dan ook het beste omrijden via de zuidkant van Rotterdam over de A16, de A15 en de A4. Dit is Radio 1, NTR, Lijn 1. Hier is Naida. Aurangzeb. Goedemorgen luisteraars. Het lijkt niet lang te duren of dementie is volksziekte nummer één. Over twintig jaar zullen een half miljoen mensen lijden aan dementie. De hersenaandoening zorgt ervoor dat iemand langzaam maar zeker volledig afhankelijk wordt van anderen. De vergrijzing neemt toe terwijl het aanbod van professionele zorg afneemt. De vraag is, wat krijg je voor je kiezen als jij of een geliefde dement wordt? Zijn er behandelmogelijkheden? Komt er eigenlijk eindelijk een keer een medicijn? Op deze vragen en andere vragen geeft Arvan Ikram, hoofd neuroepidemiologie van Erasmus MC, antwoord. Hij is de man die alles weet over dementie. Heeft u zelf vragen of wilt u gewoon even delen hoe u omgaat met dementie? Bel en stel uw vragen aan Arvan Ikram 0800-1121. Mailen kan lijn1-ntr.nl natuurlijk ook hashtag Lijn1 Radio. Dit is Lijn1. Remember me, hoort u. Uitgekozen door onze nieuwe collega, een toepasselijke nummer kan haast niet, remember me. Want we gaan het hebben over dementie. En dat ga ik doen met Arvan Ikram, hoofd neuroepidemiologie aan de Erasmus MC. Goedemorgen, meneer, zeg ik meneer Arvan Ikram? Uh, Arvan is goed genoeg. Zeg ik meneer of zeg ik gewoon jij? Nee, nee, gewoon jij. Goedemorgen. Ja, dat vind ik wel Goedemorgen, Goedemorgen Arvan. Arvan, het is 2 voor 12 volgens de Wereldgezondheidsorganisatie. Ja, uh, dat klopt. Uh, twee voor twaalf en de klok blijft doortikken. Uh, dementie wordt een steeds groter en groter <coughs> probleem. Uh, op verschillende aspecten kan je naar nou kijken. Als je puur alleen naar de aantallen zou kijken... dan zie je al dat het uh, heel alarmerend is. Uh, als ik begin met een paar getallen... van alle mensen die boven de 80 jaar zijn... is 1 op 4 dement. Als je nog ouder gaat kijken... alle mensen boven de 90 jaar is 1 op 2 is dement. En iedereen zal in zijn omgeving wat mensen kennen die boven de 80, boven de 90 zijn. Dus als je deze getallen in je achterhoofd houdt, dan kan je zien hoe groot het probleem is. Nou, wil ik, nou zeg ik iets waar, denk ik, luisteraars heel erg boos over worden. Maar als ik dit zo hoor, denk ik, eigenlijk is het dus helemaal niet de bedoeling dat we zo oud worden. Uh, nee, nee. Nou, ik denk dat het wel de bedoeling is dat we zo oud worden. Het is niet de bedoeling dat we dement worden. Maar goed, we worden wel dement, dus de vraag is... wat kunnen we eraan doen om uiteindelijk niet dement te worden? Dat we oud worden, dat willen we allemaal, en dat is een goede zaak. Ja. Uh, dat betekent niet dat we moeten gaan zeggen... we moeten niet meer steeds ouder en ouder worden. Want we worden steeds ouder, dat is een feit. Ja, dat klopt. Zeker vergeleken met, met 10 jaar, 20 jaar, 100 jaar geleden... is de levensverwachting nooit zo uh, hoog geweest. Ja. En weten we dan intussen, want jij bent onderzoeker, waarom worden we dement... Uh, dat is een lastige vraag. Uh, dementie is eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende ziektebeelden die allemaal gemeenschappelijk hebben dat de hersenfuncties achteruit gaan. Iedereen kent het typische voorbeeld van dat het geheugen achteruit gaat, maar ook de snelheid van denken en, en uh, uh, plannen, et cetera. Gemeenschappelijk aan dementie is dat uh, de hersenfunctie of de hersenfuncties achteruit gaan. Er zijn verschillende aandoeningen die daar ten grondslag gaan liggen. De meest bekende is de ziekte van Alzheimer, daar heeft iedereen van gehoord. Als je puur in, in procenten zou spreken, is 70% van alle dementie is de ziekte van Alzheimer. Maar er zijn ook een paar andere grote groepen. Een tweede, of de tweede grote groep is de vasculaire dementie. dementie die ontstaat ten gevolge van uh, hart- en vaatziekten, ten gevolge van aardverkalking in de hersenen, etc. Dat kan ook? Dat kan ook. En hart- en vaatziekte is ook weer zo'n ziekte die toeneemt door onze ongezonde manier van, van leven bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. En, en je ziet duidelijke patronen dat uh, de hart- en vaatziekten niet alleen een in, in, in invloed hebben op het uh, hartinfarct of, of beroerte. Maar je ziet dus steeds meer en meer dat mensen die eenmaal een hartinfarct overleven... of een beroerte overleven, uiteindelijk dan dement worden... ten gevolge van het feit dat die, dat die hart- en vaatziekten ook de hersenen aantasten. En maakt dan leef, leeftijd nog uit? Uh, leeftijd maakt in die zin uit dat hoe ouder je wordt... hoe langer je dus met hart- en vaatziekte leeft... en dus een hogere kans op, uh, op dementie hebt. Maar goed, uh, we moeten... In, in, Eén ding wel, wel in oogenschouw houden. Dat is dat... Uh, ik zei, ziekte van Alzheimer is, is 70%. Uh, vasculaire dementie is iets van 15, 20%. Je hebt daarnaast een paar andere, zoals frontotemporaal... een paar, paar hele, hele uh, lastige termen. Maar het belangrijkste is dat... Eén patiënt heeft niet één type dementie of één type ziekte die daar toch grondslag aan ligt. De meeste mensen hebben eigenlijk een combinatie. Mm -hmm. Dus als je ook naar, uh, naar, naar, naar uh, patiënten zou kijken... en je zou ze willen indelen van wat voor soort dementie ligt daar, daar ten uh, grondslag... dan zal je ook zien dat de meeste mensen hebben combinatie van en de ziekte van Alzheimer... En de vasculaire dementie. Dus het is meer een mengelmoes van verschillende ja. ziektebeelden. Lijkt me in de behandeling nog, nog lastiger als je dan zo'n mengel, mengelmoes hebt van die verschillende ziektes. Ja, zeker. Dat, dat is een van de moeilijkste punten dat we tot nu toe ook geen medicijn hebben. Want je kunt wel op één van die verschillende dingen ingrijpen. Maar goed, als er twee, drie of vier andere aanwezig zijn, dan voorkom je het proces alsnog niet. Ja. Ik zei in het begin van mijn tekst zei ik: dementie is er over twintig jaar, of, of is hard op weg om volksziekte nummer één te worden. Geldt dat alleen voor Nederland? Uh, nee, nee. Uh, een vuistregel is, en dat is wat, wat uh, ja, de WHO of andere, andere internationale organisaties. De Wereldgezondheidsorganisatie. Ja, uh, <kacht> hanteren is dat uh, elke twintig jaar. Treedt er een verdubbeling op van het aantal dementen? Als we naar de Nederlandse situatie kijken, in 2010 waren het er 125.000, in 2030 zullen het er 250.000 zijn en in 2050 zullen het er een half miljoen zijn. En deze trend van verdubbeling elke 20 jaar lijkt wereldwijd op te treden. Dus als je nou gaat naar de VS of als je kijkt in China of in Afrika, overal is het zo dat momenteel, als de trend zich voortzet, elke ja. 20 en jaar. Hoe kan 20... dat dan? Uh, voor de grootste geduld wordt het verklaard door het feit dat mensen ouder en ouder worden. Tegelijkertijd, zoals je al zei, de, de hart- en vaatziekten die, uh, zijn nog steeds, uh, komen nog steeds heel erg veel voor. De combinatie daarvan zorgt ervoor dat mensen steeds meer en meer uh, uh, in, in een risicoleeftijd zitten van 65 en ouder om, om dement te worden. Ja, En als je zou wereldwijd zou kijken, dus naar, naar bijvoorbeeld de andere Europese landen, maar ook een land als Amerika, Canada... Waar staat Nederland dan ongeveer? Lopen wij meer of minder kans? Uh, nee, je moet het natuurlijk wel <coughs> relatief zien. Nederland is een klein land met relatief uh, weinig uh, inwoners. Als je dan uh, daarvoor uh, dat in, dat in oogschouw neemt, dan zit Nederland eigenlijk als alle andere westerse landen vergelijkbaar met Frankrijk, vergelijkbaar met de VS, vergelijkbaar met ja. Engeland. Is dat, want je zegt inderdaad westerse landen? Hè? Want ik vroeg je voor de want jij, jij bent. Je komt uit Rotterdam, maar oorspronkelijk uit Pakistan. Ik ook, dus we hadden het er even over. En ik vroeg jou ook van, goh, hoe gaan andere culturen, culturen ermee om? In mijn omgeving zie ik bijvoorbeeld dat Pakistan in, in mijn geval... en in jouw geval vaak zoiets hebben. Ja, dementie, Alzheimer, dat is een westerse ziekte. Bij ons komt dat niet voor. Uh, dat klopt. Uh, het lijkt erop dat dat in, in niet-Nederlandse bevolkingsgroepen... zoiets is van uh, dementie bestaat niet. Ja. Uh, maar goed, we moeten ons realiseren dat... Uh, <coughs> ik noem maar wat, 15, 20 jaar geleden... Uh, Zo'n in, insteek ook voor de Nederlandse bevolking gold. 10, 15 jaar geleden was dementie ook, ook uh, hier een, een taboe. Mensen sprak er niet over. En het lijkt erop dat de, de Algemene Bevolking. 10, 15 jaar geleden zeg je, maar dat is wel heel kort. Ja, ja dus je ziet nu pas dat er echt de realisatie uh, komt in, in de maatschappij. dat er in een, uh, een politiek debat en een, een maatschappelijk debat op gang komt. dat dementie wel degelijk een groot probleem is en nog groter zal worden. Ja. Maar aan de andere kant, hè, als jij zegt van los van die hart-, die, die hart en vaatziekten is dus ouderdom een van de, waarschijnlijk een van de grootste oorzaken van dementie. Dan nou zou je kunnen zeggen in heel veel arme landen, heel veel Aziatische, Afrikaanse landen worden mensen niet zo heel oud. Dus zijn er ook minder dementen om je heen. Uh, dat kan je het zo klop... simpel stellen? Uh, nou, voor de situatie van nu zou je dat zo simpel kunnen stellen. Maar je moet wel uh, uh, rekening houden met het feit dat heel veel landen zoals India, China in ontwikkeling zijn. Dus het aantal mensen uh, dat in die landen 65 jaar en ouder zal zijn, zal exponentieel of explosief toenemen de komende jaren. En puur vanwege het feit dat het aantal mensen boven de 76, ja. 80, 90. Dus met de welvaart neemt ook de dementie toe? I, dat kan je momenteel stellen, maar je moet niet zeggen, uh, ik zou niet zeggen dat dementie een onkomelijk... Uh, het is ontkomelijk... geen welvaartziekte? Nou, momenteel wel, maar het is niet uh, iets wat niet voorkomen zou kunnen worden. We gaan het zo over hebben. Hoe zorgen we ervoor dat we... Kan dat überhaupt? Kun je Alzheimer genezen? Aan de telefoon mevrouw Roelofsen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik heb ingebeld omdat ik uh, iets mis in de uh, verklaring... en dat is waar ik zelf veel ervaring mee heb... De uh, medicijngebruik van oude mensen, de griepprikken die jaarlijks toegediend worden, uh, de e innummers die in voeding zitten, wat daar allemaal voor stoffen in zitten, die schade aanrichten aan de hersenen en aan de neurotransmitters. En uh, ik heb vaak gedacht, wordt dat niet eens onderzocht? Ik heb ja. verschillende mensen begeleid, die nemen Want u bent zelf... Die... Mevrouw Roelofse, u bent zelf gepensioneerd verpleegkundige. Ik ben gepensioneerd verpleegkundige. En u heeft gewerkt met mensen die dement zijn? Ja, en ik ben... Nee, ja, ook dat. Maar nu werk ik met veel oudere mensen. Die kom ik tegen en die worden bijvoorbeeld uh, ja, automatisch geïnjecteerd met griep. En die krijgen ja. griepprikken. Die krijgen automatisch heel veel medicijnen. Goede dus vragen, mevrouw Roelofse. U heeft hele goede vragen en het zijn een heleboel. Dus ik stel ze meteen aan Arvan Ikram. Dank voor uw vragen. Ik hoor, heel veel medicijnen krijgen ze, de griepprik, manier van eten. Ja, dat is een heel terechte vraag. Uh, er wordt zeker onderzoek naar gedaan. Maar we moeten wel uh, inzien dat dementie is een sluipende ziekte Dus voordat de diagnose gesteld wordt, is het proces al jaren aan de gang. Uh, heel veel van die medicijnen die mevrouw net noemt... maar ook heel veel voedingssupplementen, et cetera, et cetera... zijn echt de laatste jaren op de markt gekomen. Als je dan wil onderzoeken of deze dingen dementie veroorzaken... moet je dus wel zes, zeven, acht, misschien zelfs tien jaar wachten voordat het optreedt. Dus er wordt wel degelijk onderzoek gedaan of dit soort middelen... geneesmiddelen, voedingsmiddelen invloed hebben op het risico op dementie. Maar daar is momenteel geen eenduidig antwoord op te dus geven. Dus dat weten we gewoon nog niet? Puur omdat we dus niet, nog niet de data ertoe hebben. Omdat we ja. het niet zo lang genoeg En vonden. de griepprik, is, is dat gevaarlijk? Zorgt ja. dat voor, voor meer kans op dementie of is het juist goed? Nou, ik, ik kan me hooguit beperken tot, uh, tot dementie. En daarvan kan ik zeggen dat ik het niet weet. Geen idee of nee, de griepprik nee. wel of geen invloed heeft op nee. dementie. Dat is helder. Hoe doe je überhaupt onderzoek naar dementie? Uh, dat kan op verschillende manieren. Ik, uh, ik zeg zelf dat, dat je eigenlijk soort drie grote takken van sport hebt. Eén is uh, proefdieronderzoek, één is patiëntonderzoek en één is populatieonderzoek. Ik als epidemioloog zit meer in de hoek van, de popula van het populatieonderzoek. De andere twee, ja, proefdier, dat spreekt voor zich. Uh, dat kunnen muizenmodellen zijn. kan ook biologisch onderzoek zijn. Dat je in, in petrischaaltjes en in, in laboratoria onderzoek doet. In patiëntonderzoek, wat je dan doet is dat je uh, mensen die reeds dementie hebben of een vroeg stadium van dementie hebben, dat je die onderzoekt en kijkt van nou wat is er met hen uh, gebeurd, hoe zien de hersenen ja. eruit? En in populatieonderzoek bij het epidemiologisch onderzoek wat je daar doet is dat je niet zozeer naar één individuele patiënt kijkt om te kijken waarom iemand uh, ziek is geworden of niet, maar dat je eigenlijk meer naar groepen kijkt, ja. dus naar, door groepen te vergelijken kan je zien van wat is nou het grootste gemene deler, wat zijn de overeenkomsten... maar natuurlijk ook wat zijn de verschillen tussen groepen. En op ja. basis daarvan kan je dan zien van, hé, hey, dit zijn de oorzaken of dit, dit is geen oorzaak. Weet je waar ik van schrok? Ik heb, nee goed, natuurlijk heb ik heb me even ingelezen... en ik zag staan, um, Alzheimer en dementie is dodelijk. En toen dacht ik, wat raar. Ik weet dat inderdaad mensen die ziek zijn, zieker worden en niet meer bezig worden. Maar om te zien, Alzheimer is dodelijk, kwam toch heel hard binnen. Uh, dat klopt en dat is iets wat niet heel veel mensen zich uh, realiseren. Alzheimer, de ziekte zelf, is, is dodelijk. Alzheimer, een patiënt of uh, uh, iemand met, met een ziekte van Alzheimer of dementie... Wat betekent dodelijk dan in deze, ja. Dat je gewoon niet meer dat, te genezen dat, dat, bent? Ja, dat zal ik uitleggen. Dat kunnen twee dingen betekenen. Iemand die, uh, die dement is zal waarschijnlijk slechter been zijn... Uh, die kan misschien uh, niet goed voor zichzelf zorgen. Die kan zich verslikken, krijgt een longontsteking... en overlijdt dan aan die longontsteking. Of die valt, krijgt een heupfractuur en, en overlijdt daaraan. Dat is één. Maar wat nu ook blijkt, is dat zelfs mensen die al die bijziektes niet krijgen toch nog korter overleven. Dus met andere woorden, eerder doodgaan aan het dementieproces zelf, aan het feit ja. dat de hersenen steeds slechter en slechter functioneren. En ja, misschien is het zo dat er dus dat de hersenen zich uiteindelijk zichzelf uitschakelen, of dat ja. het gewoon niet meer. Uh, hoe kun je zelf, maar ook als omgeving, hoe, hoe, hoe zou je zo vroeg mogelijk kunnen zien of iemand dement is? Wat zijn de eerste tekenen? Um, nou. Dementie is dus mm. een verzamelaar van verschillende ziekten. Ja, en een sluipende van, ziekte. Ja, het is een zeg, sluipende ja. ziekte. Afhankelijk van welke type het meest in, in, in de individuele geval voorkomt, bijvoorbeeld de vasculaire of Alzheimer, kan het zo zijn dat het echt een heel sluipend begin heeft. Dat, dat mensen in eerste instantie hoogheid wat vreedachtig zijn en dan pas later andere dingen bijkomen. Bij sommige mensen is het dat je het uh, in plaats van sluipen, dat het een soort trapsgewijs omlaag gaat. Dat ze heel acuut achteruit gaan en dan langer tijd stabiel blijven en dan weer acuut achteruit gaan. Ja. Dat is dan meer. Als je, uh, als, je, als je bijvoorbeeld kleine broertjes uh, doormaakt, dat iemand achteruit gaat, dan blijft hij stabiel. En dan gaat hij weer achteruit. Hoe je het kunt herkennen, ja, dat is, uh, dat is ook niet eenduidig. Uh, er is momenteel ook niet een heel duidelijke tool waarmee je bij zo'n spreken screening zou kunnen ja. doen. Dat je, dat je het heel makkelijk op kunt Maar ik, ik zag ook weer in het inlezen, slapen. Dat de manier waarop we slapen of niet slapen, ook een aanwijzing kan zijn van eventuele dementie. Uh, dat, dat is waar. Uh, wat ik wil benadrukken, een aanwijzing kan zijn. Ja. Um, uh, dementie is een multifactoriele aandoening. Dat betekent dat het niet door één of enkele oorzaken ja. veroorzaakt dus, wordt. Dus als u, par, luisteraars, als, u, als u denkt van mijn partner die slaapt de laatste tijd heel weinig... Helaas, of misschien gelukkig maar, nog niet de mens. Je moet het er nog mee doen. Nee, precies. Ik dus, het is niet dat als iemand slecht slaapt... die, die persoon per definitie dement wordt. Zeker ja. niet. Het, er zijn vele, waarschijnlijk honderden oorzaken... en uh, goed slapen of slecht slapen zal waarschijnlijk daar... Een van de honderden oorzaken zijn. En als iemand dan nou wel of niet die oorzaak heeft... betekent niet dat hij automatisch dement wordt. Er moeten veel andere dingen bij komen. Arvan, ik heb een paar vragen van, uh, van luisteraars. Marian die mailt... een van de redenen van dementie is de voeding. Neem na het warme eten geen zuivel. Ja, nou ja... Uh, dat zou kunnen. Ik zelf heb daar geen uh, be wetenschappelijk bewijs uh, voor of, of dat ik daar tegen ben gekomen. Dus maar een glaasje boek... melk kan gewoon na het eten. Ja, de, sterker nog, ik doe het zelf ook ja. regelmatig. Oké. Okay. Uh, ga ik eerst naar nog een tip voordat ik naar de vragen ga. Want mevrouw Vogel die hangt ook met een tip. Goedemorgen mevrouw Vogel. Goedemorgen, ik ben Vogel. Ik ben 87. Mijn hersenen zijn nog hartstikke goed. Dan wil ik er even bij vertellen. En u heeft nog steeds een ik, fantastisch mooie stem, uh, kan ik u ook meteen vertellen. Ja, vindt u. Maar ik, nou, u weet, je, douche normaal natuurlijk. En als ik dan gedoucht heb, dan tik ik altijd honderd keer op mijn voorhoofd. Van mijn ah. slapen met twee vingers. En dat tel ik ook honderd keer, tik ik. Op mijn voorhoofd, heel, over heel mijn hoofd heen en weer. Want? Nou, en toen had ik laatst een, een uitzending op tv. En er was een man die had een pacemaker en via die pa voor zijn hart. En via die pacemaker liep er een draadje naar die man's hart. Mm -hmm. en, de, en dat draadje ging steeds heen en weer. Okay. toen zeiden ze, daar zei ze mee aan experimenteren met oog op Alzheimer. Aha. Is dat doorgegaan? Oké, okay. dank u wel. Een tip en een vraag. Nou, uh, het klinkt als een hele unieke tip. Uh, het het, het tikken op de hoofd, ja, wellicht dat het bij mevrouw helpt. Honderd keer, hè? Maar wat, wat sowieso wel zal helpen is het feit dat ze, dat ze sowieso tot honderd kan tellen op, op zo'n hoge leeftijd. En dat het dus intact blijft. Dat betekent dat in ieder geval het tellen, de functie van tellen uh, intact is. Dus het is een is. soort hersenoefening. Misschien is dat het wel waardoor het helpt. En het tweede wat mevrouw zegt, over, ben je er met, bekend mee? Wat was het? De pacemakers en dan een koppeling met hersens. Nou, altijd... ik, ik dacht dat we gewoon dat we zijn een pacemaker met een koppeling naar het hart. Maar dat is hoe een pacemaker ook werkt. Oké, okay, goed. Dus die tip had je nog niet gehoord. Um, Te die twittert: Is dementie wel een ziekte en niet een onvermijdelijke levensfase voor wie oud genoeg wordt? Ja, daar hebben we het een beetje over gehad, toch? Ja, uh, kontra, kort antwoord: Dat denk ik namelijk niet. Jij denkt dat het echt een ziekte is. ja. Oké. Okay. Fred van Renen, die twittert: Is dementie erfelijk? Goeie vraag. Ja, ehm. Um... Zeker. Uh, sterker nog, er bestaat een uh, type dementie of een type van, uh, van ziekte van Alzheimer... Waarvan, je, waarvan we weten dat er een bepaalde genen zijn of, of uh, gendefecten zijn. Dat als je dat defect hebt, dat je zeker weten dement wordt. Dat je zeker weten de ziekte van Alzheimer krijgt. Maar goed. Uh, maar kun die, je dat dan van tevoren onderzoeken? Ja, maar die gendefecten komen maar in 3 of 4 procent van de gevallen voor. Okay. Dus vanuit een uh, volksgezondheid oogpunt heb je niet zo heel veel aan die, die genen. Ja. De, de gros van de dementen, waarin uh, erfelijke factoren een rol spelen... dat zijn genen die zogeheten gevoeligheidsgenen zijn. Dat zijn genen dat als je daarin bepaalde variaties hebt... dat die de risico op dementie verhogen. Dat betekent dus niet dat als je die variaties hebt... dat je zeker weten de dementie ja. zal krijgen. Maar dat het hooguit de gevoeligheid verhoogt. Dus iemand kan van, van 10% kans daardoor naar 12% kans gaan. Maar het is nooit een ja of nee door die ja. genen. Even een vraag. Ik, ik ken een... Uh... De, de, de moeder van goede, goede vrienden van mij, die had allemaal hele vervelende dingen meegemaakt. Haar man stierf plotseling. Nou ja, heel veel vervelende dingen die gebeurden. En vlak daarna werd zij dement. En haar kinderen blijven, die wonen gewoon in Nederland, nog steeds beweren dat het feit dat zij die traumatische ervaringen heeft, tot dementie heeft geleid. Kan dat? Dat, dat is een uh, vaak gehoord uh, verhaal, dus het is niet uniek. Uh, het lijkt erop dat uh, bij zulke live events, dat die meer als een, als een trigger werken. Dat het proces dus al gaande was ja. en dan vindt zo'n live event plaats. Partner overlijdt, kind overlijdt of, of ja. wat dan ook. Zo'n live event die, die katalyseert bij wijze van spreken of die, of die triggert. dan het. Dus uh, dat kan wel? Dat, dat het openbaart. Dus het proces was aanwezig, maar ja. een live event die openbaart er dan. Oké, okay, goed. Uh, het volgende. Het valt uh, mijn collega's op dat heel veel mensen bellen met allemaal huismiddeltjes en ze komen met allemaal huismiddeltjes. Um, hoe verklaar je dat als wetenschapper? Bijvoorbeeld een mevrouw die net wilde met honderd keer tik op je voorhoofd. Uh, nou, het, hoe verklaar je ja. dat? Kijk, het kan... en veel luisteraars die ook bellen zeggen het ligt aan het medicijngebruik. Ja, nogmaals, bij heel veel van dat soort dingen is het, uh, als je het over middelen hebt... nog lastig om daar een eenduidige uitspraak over te doen. Puur en alleen omdat die middelen pas relatief nieuw op de markt zijn. Dus we weten niet wat de lange termijn effecten zijn. En voor dementie zal het waarschijnlijk een lange termijn effect zijn. Ja. Voor die huismiddeltjes, ja, uh, het, het zou kunnen dat het misschien... in zo'n individueel geval het, het, het uh, welbehagen bevordert en daardoor de, de hersenfuncties... Maar als je dat nu zo zegt en je kijkt er ook zo bij van... nou ja, dat schrijf ik als wetenschapper maar opzij. Maar stel nou dat 100 mensen bellen en alle honderd zeggen... wij doen dat ook, 100 keer tikken tegen ons voorhoofd. Kijk, als epidemioloog wordt het dan pas interessant... want dan is het een hele groep die zegt dat hij dat het doet... Ja. En dat het helpt. En dan kan je spreken, vanuit een epidemiologisch oogpunt er, er, er uh, naar gaan kijken. Statistiek op loslaten en kijken of het wel of niet. Want een deel van de mensen die dus nu lijden aan dementie krijgen, krijgen medicijnen... die eigenlijk bedoeld zijn voor psychische aandoeningen. Ja, ja. Uh, dat is dan met name ook bedoeld om de, uh, de symptomen die bij dementie bijkomen kijken. Bijvoorbeeld onrustigheid of het feit dat iemand niet uh, slapeloosheid. Om die een beetje uh, in goede banen te leiden. Dat, is, dat zijn ja. de meeste medicijnen. Maar het die is een voor... dubbel op, hè? Want we weten van veel uh, ja, medicijnen die bedoeld zijn voor psychische aandoeningen. dat je juist nog waziger ervan wordt en nog afgevlakter. Ja. Dus dan kan ik me voorstellen dat dan voor de omgeving lijkt. van zie je nou, mijn ouder is nu wel heel snel dement geworden door die medicijnen. Het versterkt elkaar, kan ik me aannemen. Ja, dat denk ik uh, zeker. En dat is ook meteen het lastige. Er is niet een medicijn die echt. ...oorzakelijk werk die echt, echt ervoor zorgt dat bijvoorbeeld de eiwitstapeling die bij Alzheimer rol speelt... ...dat dat uh, uh, omgekeerd wordt. Of dat de vasculaire schade die, die zich in de bloedvaten ja. heeft opgehoopt, dat dat uh, omgekeerd wordt. Luisteraars, als u nog vragen heeft, u kunt bellen 0800 1121 Melecan lijn 1 ntrnl En natuurlijk hashtag Lijn1 Radio voor Twitteraars. Meneer Sveinsterger heeft een hele goede vraag. Zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen? Um, dat is, uh, dat is inderdaad een hele goede vraag. Daar is geen eenduidig antwoord op. En dat heeft te maken met het feit dat uh, vrouwen ouder worden dan mannen. Dus vanwege het feit dat vrouwen dat er meer oudere vrouwen zijn, zou je denken dat, dat in absolute aantallen er dus meer vrouwen zijn die dement zijn dan mannen. Maar als je het relatief uh, bekijkt, lijkt het erop dat er niet heel duidelijk verschil tussen man en vrouwen is. Ja, nou weten we, nou nu heb je duidelijk uitgelegd dat hoe ouder we worden, hoe meer de kans is op dementie. Op dit moment. Is dementie nog een dodelijke ziekte? Uh, mensen die dement zijn hebben op een gegeven moment volledige zorg nodig. En nu gaat ons kabinet 800 verpleeghuizen sluiten. En er komt steeds minder geld voor zorg. Wat vind jij daarvan? Uh, dat vind ik eigenlijk een vrij slechte zaak. Uh, want je moet ook realiseren dat mensen die dement zijn... Uh, in tegenstelling tot mensen die bijvoorbeeld overlijden aan een hartinfarct... die overlijden vrij vroeg ernaar. maar mensen met, met dementie die leven gemiddeld acht jaar... En in die acht jaar zijn ze voor een groot deel volledig zorgafhankelijk. En als je dan bedenkt dat dat jaarlijks een, een dementiepatiënt... iets van 3000 duizend, euro kost... en we gaan richting uh, enkele honderdduizenden dementen... dan is dat rekensommetje al gauw in de miljarden... wat we eigenlijk aan, aan gezondheidszorg, aan dementie moeten gaan, uh, gaan verlenen. En dan zou het sluiten van het verpleeghuizen... zou wat mij betreft ja. niet een eerste stap moeten zijn... om zo'n uh, ja. volksziekte tegen te gaan. Want jij als onderzoeker die toch echt... Nou ja, de verschillende kanten van dementie onderzoekt. Is het, kun je van familie verwachten dat zij een dement familielid volledig verzorgen? Is dat het doen? Uh, heel veel uh, families, dus familieleden, kinderen, partners... Die, die proberen het in het begin wel. En in het begin gaat het ook wel. Maar op een gegeven moment is het dementieproces zo ver gevorderd... Dat het gewoon echt niet meer gaat. Ja. Zeker een partner die zelf ook al 80, 85 is, die kan niet uh, voor, voor, voor een dementerende zorg uh, met voeding, met uh, mm -hmm. incontinentie, met zorg, met alles. Dat, dat lukt dan dat niet. Dat wordt te zwaar. Wij zien aan de luisteraars die hebben vragen als van uh, vitamine-supplementen, vitamine, vitamine helpt dat wel of niet? Helpt tikken tegen je voorhoofd? Komt het door de medicijnen dat mensen dement worden? Kortom, heel veel vragen waarop jij steeds zegt, ja, dat weten we niet, want we hebben nog niet genoeg data. Data. Dan is mijn vraag, is er, is er genoeg geld voor jouw onderzoek? Uh, ja, één ding wat ik wel even uh, wil, wil melden... van wat er nou wel gedaan zou kunnen worden... om toch niet te zeggen dat, dat ik helemaal pessimistisch ben... en hier zegt dat niks gedaan kan worden. We weten dus dat naast die, die eiwitstapeling bij Alzheimer... dat die vasculaire de hart- en vaatziekten een belangrijke rol zijn, ja. spelen. Dus wat je wel zelf zou kunnen doen... is ervoor zorgen dat je hart- en vaatziekten of, of risicofactoren... dat die vermindert worden. Precies, zodat je die vormen in ieder geval... minder Precies, dat kans je ervoor je zorgt dat je niet rookt... dat je ervoor zorgt dat je suiker onder controle is... dat je bloeddruk onder controle is... Matig uh, zijn met vetten. Precies. Dan ik zal het, neem het niet weg dat iemand alsnog dement kan worden. Ja. Maar dan heb je voor jezelf ervoor gezorgd dat je zo goed mogelijk... En voor mogelijk... de rest moet jij die, die andere helft moet jij nog onderzoeken. Ja, dat is is daar nog genoeg geld ja, voor? Ja, dat is meer dan de helft zelfs. Uh, als je me deze vraag vijf of tien jaar geleden had gezegd... dan had ik een heel somber verhaal verteld. Van, er is helemaal geen geld, laatst aan genoeg geld. Nu merk ik wel dat er steeds meer de realisatie is. Uh, zowel internationaal als Europees, als nationaal... dat dementie een groot probleem gaat worden. En zelfs in Nederland zijn, zijn er onderzoeksorganisaties... Uh, uh, uh, vanuit de overheid, maar ook particuliere onderzoeksorganisaties... die steeds meer en meer zoiets hebben van... Hey, we moeten dit probleem uh, aan gaan pakken. En uh, er zijn initiatieven om de verschillende dementieonderzoekers... in Nederland bij elkaar te laten komen... en op die manier uh, elkaar te versterken. En, en, en dementie hopelijk... Uh, nou, ik weet niet of hal toe te roepen... maar in ieder ja. geval grote stappen erin te kunnen maken. De Wereldgezondheidsorganisatie die roept op, die roept landen, ook ons, uh, ons kabinet op, tot directe maatregelen. Wat uh, zouden dan directe maatregelen nu zijn? Ja, directe maatregelen, als je het hebt van... Uh, wat kun je nu al doen om het, om het te voorkomen? Nou, 100% voorkomen kunnen we niet. Maar zoals ik al zei, die hart- en vaatgieter... als je die uh, controleert, zou je in ieder geval iets van 10% of, of 12% inval kunnen, kunnen vertragen. De andere directe maatregelen zijn dat, je, dat er dus nu gestart moet worden om, uh, om goed en veel onderzoek te doen... Ja. zodat we over 20, 30 jaar inval iets hebben om, Precies. om te Ik ga nog snel in de laatste twee minuten vragen. Een hele goede vraag van Els. Die zegt, ik luister naar uw uitzending. Ik werk met jong dementerende mensen tot 65 jaar. En dat mis ik in het verhaal, dat klopt. Is het een erkend probleem? Dat dementie uh, niet alleen maar vanaf de 70 en de 80 is? Klopt. Ik, ik, ik stipte heel kort aan dat, dat je bepaalde gen, gendefecten hebt. Waardoor iemand uh, 100% zeker uh, dement wordt. Van alle dementen is dat maar 3 of 4%. Maar die 3 of 4% zijn juist die mensen die voor ja. de 65ste al dement worden. Is er genoeg in de medische wereld en in de zorg? Is er genoeg aandacht voor deze jonge groep dementen? Uh, ja. Ja, uh, wetenschappelijk ook omdat het wetenschappelijk een interessante groep wordt, omdat je weet dat, dat ze, omdat je vrij vroeg al weet vanwege het genderfeit dat ze dement worden, dus je kan vrij vroeg al zien wat gebeurt er nou in die hersenen ja. dat die mensen. Ik neem nog een vraag, een vraag van mevrouw Schot. Als je verschillende hersenschuddingen hebt gehad, heb je dan een vergrote kans tot dementie? Uh, Kort antwoord graag. Mogelijk wel. Dat is het kortste antwoord dat ik kan geven. Mogelijk wel. Het is nog niet vast. Dus is goed opletten op je hersens. Ja. Oké. Okay. Dank je wel, Akram, voor deze uh, heldere uitleg. Ik uh, eindig met dit. Mevrouw Hartog zegt, mensen met dementie zijn eenzaam. Kunnen mensen, dus mensen die gezond zijn, op bezoek bij hen gaan? Alle is het maar een kwartier. Ik ben het met u eens. Luisteraars, een van mijn lieveling, uh, lievelingsfilms is de film Notebook. Een prachtig romantisch verhaal over een vrouw die dement wordt... en een man die haar niet in de steek laat. Dank je wel. Dit was Lijn 1. We zijn er morgen weer.